Een zoektocht naar de wortels van de Nederlander. up kind of hair kids with the Maar ik wil weer even terug naar jouw eerste plaat, die Sound on Sound. Sound on Sound, dus ja. dat waren ja. de dingen die ik thuis had opgenomen. En die zijn integraal zo uitgebracht. En dat was eigenlijk ook wel goed, want ze waren heel goed gelukt. En, uh, er is verder niets aan bijgepoetst? Nee, het is gewijzigd. een beetje gemasterd of ge... ja, ontruisd, mm -hmm. ja, voor zover dat kon. <laughs> hm. Maar uh, zo kwam het op de plaat en dat was dat. En toen gingen we een plaatje maken, wat bedoeld was als een singeltje met Jonah Louie, een van onze helden van het Stiff label. Yeah. Ja, yeah, Jonah Louie. You, you always find it. me in the kitchen at parties. Of uh, the yeah. stop the cavalry. Yeah. Ja. Oh, ja, dat is ook zo'n kerst. Uh, kerst <laughs> een kerstconcurrent de kom in zal ik zeggen. Ja. ja, maar alleen hij ook uh, in de rest van de wereld en ik alleen in Nederland natuurlijk. Ja. Yeah. Yeah. Want zo zit het dus ook weer in elkaar. De platenwereld. Uh, wat uit Engeland komt, of Amerika... dat wordt wereldwijd uh, gepromoot of in ieder geval uitgebracht... Ja. of onder de aandacht gebracht. Als er in Nederland iets ontzettend goeds gebeurt... dan moet het wel ontzettend goed zijn of je moet toeren in Amerika. Wil je daar überhaupt worden uitgebracht? Vraag dat maar een Barry Hey. Het is echt... Dat is heel. Uh, de urban heel... dance god, ja. Ja, ja. Nou, we gehoord van de Golden Je moest gewoon geld meenemen om in Amerika op te treden. ja. ja. ja. Ja. Dus Daar zijn ze niet rijk van geworden. Nee, nee ze zaten er in de limousine en dachten... oh, wat leuk, we zitten in de limousine. Tot ze zich realiseerden dat ze er zelf de rekening voor betaalden. Ja, dat ja. is natuurlijk ja. iets minder. Ja, ja. ja nee, nee, Amerika is... Uh... Moeilijk, maar nee, maar niet, niet alleen dat. De Amerikaanse uh, platenmaatschappijen... zijn vaak de moedermaatschappijen van de Nederlandse. Ja. Dus dan zit je... Bij Idiot Records, je denkt ik ben onafhankelijk... maar dat ja. is niet zo, want de distributiedeal van Idiot... die liep bij Wea En Wea is Warner Brothers. Warner Brothers zit in Amerika, heeft daar een hoofdkantoor... Ze ja. is er een artiest met een, met een uh, kerstliedje... wat een hit wordt in, in Nederland? Dacht je ja. nou werkelijk dat we dat in, uh, in Amerika gingen uitbrengen? Nou, natuurlijk niet, nee. Ja. Ja, met internet kunnen we ons nu onafhankelijk uh, manifesteren. Maar je moet wel worden opgepikt. En dat is natuurlijk de vraag. En daar is het aanbod nu zo groot. En, en ook op ja. Soundcloud. Uh... Uh, SoundCloud, ja. ja, maar je ziet nu ook dat uh, een hoop mensen die... Vanuit hun slaapkamers dingen maakten die ja. toch wel onder de aandacht kwamen. of ze waren al bezig om uh, als headline DJs ergens op te treden. Martin Garrix bijvoorbeeld. Ja. Die, die, die speelt zich in de kijker. Dat is echt gek. Maar ook mensen die helemaal niks kunnen. die alleen maar ontzettend enig kunnen vertellen. en die met make-up in de weer zijn of met rare producten of zo. Dat worden ook supersterren. Zo'n Enzo Knol of zo'n zo Nicky Dinges. Ja, klopt. Ja. En ja. je denkt, ja, nou, jullie zijn fantastische presentatoren. maar what the flaming ja. dinges. Ja. ja. Ja, ja, marketing is, is gewoon belangrijk, toch? He, het nou ja, marketing, ja. Het, het is aandacht, uh, het aandacht krijgen. Nee, nee, uh, ja. En ja. aandacht en uh, een zekere, populaire toonaanslaan bij, bij kids. Want uh, dat is je grootste publiek, natuurlijk. Ja, Als je zit, tenminste in, ja. die, in die sfeer zit. Tuurlijk. En, oh, uh, niks te nagesproken over Enzo Knol en uh, Nicky, whatever her name is. Ja. Maar ze, ze is... Uh, en je kijkt er ook naar. Als je het ziet, dan denk je... oh ja, dat is ook inderdaad entertaining. Het is hartstikke leuk. En het wordt tenminste niet om de twee seconden... onderbroken door bloody sterreclame. Dat scheelt ook weer. Ja, ja. Tenzij ze heel succesvol worden, want dan wel. Maar ja, het, het is het nieuwe stardom. De, ja, zeker. De, ja. De bijna, de, toen de Beatles en de Stones... en Boudewijn de Groot... en, en nou ja, noem, noem alle helden maar op... toen ze uh, aan het firmament stonden... toen waren het ook echt... Niet alleen sterren, maar een soort goden. Iedereen was echt. Uh, ja, in hun. Uh, als je in hun uh, orbit kwam, dan was, je, uh, dan, was ja. je, dan was je iemand, weet je wel? Dat was ongelooflijk. Ja. Als een soort heilige. En dat is nu helemaal niet meer zo. Oh, maar je muziek al lang. <laughs> ja, dat is uh, niet meer. Ja. Ja, misschien omdat het veel te veel is wie je tot veel uh, muziek net te veel muzikanten, te, ja, te, uh, te veel aanbod ja. of zo. te veel eenvormige muziek ook, helaas. Maar dat, uh, ja. Dat, dat is Ja, dat zal ook niet het iedereen ook met je eens zijn, denk ik. Nou, nee. ja, ja. Er is een hoop muziek die ik. Uh, die, waar ik toch dezelfde, dezelfde vierkantigheid, dezelfde dooïigheid in hoor. Ja, ja. ja. ja. Misschien denk... ook een beetje door de techniek. En, uh, ja, dat ja. denk ik zeker. Ja. Ja, ik ben me daar ook schuldig aan. Ik gebruik ook ritmeboxen. Maar ik probeer soms wel toch om daar iets meer mee te doen. En uh, weet je wat er gebeurt in techno af en toe? Dat is zo innovatief en zo verschrikkelijk leuk. Dat is dan ook weer leuk. Maar dan ja, benader je ja. het weer van de andere kant. Dan lijkt het naar alsof het elektronische muziek is. En daar ja, gebeuren fantastische dingen. Ja, klopt, ja, ja. absoluut. Ja. Alleen, ik ben er niet zo'n heel erg fan van. Ik zet het nee, niet eens lekker op als ik daar Je zou geen deep house of ambient ambient house. Ambient wel, misschien. Ja. Nou ja, ik, ik luister er wel naar. Maar ik uh, kan je geen act noemen. Dat, dat niet. Het is, nee, dat is inderdaad het, waar, is niet ja. Ja, Het is klopt, me niet ja. In, ja. onder de huid geslopen. Terwijl ja. de persoonlijkheden van de mensen... die destijds uh, aan het firmament stonden... die... die, die die, die, die groeven zich in je ziel. En dat, ja, dat werkt. Wat je niet kunt zeggen, moet je dan maar schrijven. En als je niet kan schrijven, nou, dan moet je het maar zingen. Valt er wat uit te leggen moet het soms beklijven alsof het soms beklijven kan die lieve mooie dingen en wat ik even zeggen wou is dat ik zoveel van je hou ik weet het wel wat is dat nou lauw ah, lauw lauw lau. en als je niet wilt zingen dan moet je het maar zeggen oh ja je wou niks zeggen moet je het maar vergeten Het laat zich toch niet dwingen Het valt niet uit te leggen Het zijn zo van die dingen Ja, dat zou je moeten weten En wat ik even weten wou Hou jij van mij, ik hou van jou Maar het is het nou Je bent gek als je wat je hoort niet verwerkt in je eigen dingen. Of zoals Stravinsky het al zei: een componist die niet jat, hij heeft geen oren aan zijn hoofd. Je moet alleen zorgen dat je dat handig doet. Dat zal Herman Brood meteen banen, want die ja. luisterde naar nummers en die draaide dan een riff om. en dan had hij weer iets beginnen waar hij zelf mee aan de slag kon. Zo doe je dat als je de hele tijd bezig bent, ja. Ja, creativiteit is niet alleen maar nieuwe dingen bedenken, maar ook twee dingen combineren. Uh, is combineren ja. of omkeren of je hebt ja. iets in je hoofd en je hebt het verkeerd gehoord. Dat is ja. ook een hele leuke. Ja. Dat je denkt, ik ken het, maar wat is het maar, nou? Ja, nee, niemand ja. kent het. Zoals uh, yesterday, Paul McCartney, die zeker wist dat hij het gejat had. En niemand ja. zei, nee, nee, maar, nee, maar Paul, dit is nieuw, dit is echt nieuw. Paul was niet gek, hij had het wel degelijk gehoord, maar het was niet in de sfeer van de, de popmuziek. Dus niemand had het uh, serieus ja. genomen. Oh, ja. Ja. Dat is het grote probleem. Er zit zoveel ja. in je hoofd... Ja. dat je niet meer weet op een goed moment... wat je nou zelf bedacht hebt. Wat, ja. wat eruit komt. Maar uh, ik ben helemaal voor clichés. En uh, als je je eigen draaien geeft... Dan, dat doe je toch altijd. Dan kan er toch niks misgaan. Ik bedoel, ja. ik heb een keer een workshop gegeven in Alkmaar... Over muziek maken of muziek schrijven bij films en muziek. Dus, uh, hou op met origineel te wezen. Doe het niet. Ga gewoon aan de slag en gebruik clichés. Want je zult merken, of, of, je kan hoog springen, laag springen. Je bent altijd origineel. Dus doe er niet extra moeite voor. Dat is het gedoe. En als het iets goed is, is het iets goed. Toch? Ja. Maar ik, vind, maar ik vind wel een uh, gedurfde uitspraak. Probeer niet origineel te zijn. Nee. En ja, dat horen toch vaak, nou, je moet iets nieuws brengen. Je moet wel, je moet ja. ook staan, je moet iemand iets nieuws brengen. Precies. Ja, ja. Dat is een misvatting, dames en heren. Ja? Oh. Ja. Op de Rietveld heb ik geleerd. Dan kwam ik met een opdracht terug bij Jos Houling, die gaf ons les. En dan zei Jos: Ja, is leuk, maar uh, kan het niet wat lulliger? <laughs> dat is een hele goede vraag. En hij heeft gelijk. Het moet niet de hele tijd... Uw, ik ben helemaal aan het maar Ik doe alles anders en alles nieuw. Schijt toch uit. Je ziet het toch ook bij iedere nieuw gemeentebestuur... dat alles anders wil gaan doen dan ervoor. Oh, schijt Wat? toch ja. uit. Je moet ja. het wiel opnieuw worden ja. uitgevonden. Nou, dat is ook in de kunst. Ja. Dus uh, ja. kappen. Maar na Sound on Sound, je volgende plaat? Ja. De confitie. Want je, ja. Mochten we ineens op 16 sporen, zeg. Dan kreeg je ineens meer, nog meer vrijheid. Ja, maar ook... Uh, uh, meer instrumenten Meer en, uh, en uh, een drummert erbij. Jeetje zeg. Ja, dat was. Uh, Toen gingen we echt proberen, hè? Nou, nee, gaan ja. we echt. Uh, Je maar moet dat, heel was met, dat was het leuke met Idiot Records. We hadden niet uh, het allemaal al eens gedaan en gaapte bij het idee alleen al. Nee, we waren bezig om het gewoon opnieuw te proberen. En dan op onze manier. Dus niet gehinderd door enige ervaring. En dat levert dus de leukste dingen op. Ik bedoel, denk maar aan Ray Davies. Ook niet gehinderd door enige ervaring. Uh, iemand had een potlood in de speaker van zijn, uh, zijn gitaarversterker gestoken. En dat. Pa pa pa pa, pa, pa, pa, pa, pa, Dat was dus een pro-ongeluk. Het, het helemaal goede geluid. En het yeah, yeah, knalt yeah. je speaker uit. Het is yeah, echt yeah. zo goed. Iets nieuws? Ja, oh, nieuw. Nou, nee. Yeah. Uh, <laughs> meer, meer, nee. Meer denken van: oké, okay, this happened. Maar nou, dan gaan we ermee verder. Ja. Yeah, dat, dat idee. Niet denken van, oh, nou klinkt het niet zoals... de Rolling Stones. Of nou klinkt het niet zoals... Uh, Stones, of nou, nou het niet nee, zoals niet zoals The Kings. Ja, ja, ja, om, ja, precies. Niet wat ik zoek. Ja. Nee, gewoon denken van, oh, dat, dit is het. We gaan ermee verder. Dat, dat volgens mij... Dat is wat de, je moet hebben. Dat, nee, ja, gewoon, ja. let it happen. Maar de liedjes kwamen toen makkelijk? Ook soms wel, met... soms wel, soms niet. Soms, ik heb nog steeds liedjes die niet af zijn... uit die periode ergens liggen. Maar ja... En dan blijf je aan sleutelen. Nee, nou, af en toe dan denk ik van. Oh ja, dan kan oh, je. Ja. ja, geen wonder dat het niks werd, het was veel te ingewikkeld. Maar ja, dan was ik bezig om de hemel te bestormen en ontzettend origineel te wezen. Dat moet je dus niet doen. Het moet lullig doen. het ja. moet lullig. Ja. Echt waar. Wat je, waarvan je denkt, nou, dat, dat doen we even. Dat zijn vaak de beste liedjes. Ja. Just be. Als popmuzikant was ten einde gekomen, omdat W.A. alle Nederlandse artiesten die niet de hele tijd top 10 hands hadden eruit kukkelde. Dat was ik dus, dank u wel. En eh, kwam toen in een soort, op een soort wonderlijke wijze terecht in een repetitieruimte waar eh, een band aan het repeteren was met Henny Vrienden en een aantal anderen. En met Jacob Klaassen die ik dus kende, en, eh, en Jan de Hond die ik dus kende. En nou ja, of, eh, kortom, bekende. Dus ik had een aanleiding om naar binnen te wandelen en te roepen hallo. En die waren daar bezig om een soort... ja, wat ze zelf dachten, we gaan een soort Disney-band vormen. We gaan gewoon... Henny Vrienden had net kinderen... die op de leeftijd waren van de, de grote animatiefilms. De, en hij maakte filmmuziek Hij was daar net mee begonnen, min of meer. Maar, hij was er al een tijdje mee bezig, maar we spreken eind jaren tachtig. En, nee, nee, nee. en het leek hem leuk om een band, te doen die, een band te maken die dan dat live ging spelen. een maar was gestopt en uh, ja, dat was altijd. allemaal... Uh, onder de eigen belangrijkheid... bezweken. En... Ik kwam daar naar binnen en ik dacht, wel voor Dori, ze moeten mij erbij. Want er zijn ook meisjes die soms iets zingen bij Disney. En ik heb een xylofoon. En ik kan ook, als het moet, mandoline of ukulele of wat er is. Uh, dat kan ik ook spelen. Dus, uh, Jij moest dus erbij. Ik, dus ik, ik ja. meldde mij, ik zei, hallo, ik ben uw vrijwilliger. Ik kom uh, bij de band. Nou, dat werd de Magnificent Seven. En we hebben een viertal seizoenen langs eerst clubs en toen theaters getoerd waar natuurlijk eerst de misvatting uh, postvatte. nou ja, dat was logisch. Dat iedereen dacht van... oeh, het is uh, Jan Pijnenburg en het is Joost Belefanten... en het is Hene Vrienden, dat is dus de nieuwe Doema. Ja, dan kwamen ja. ze allemaal gillen en kijken. En dan speelden wij die Duda. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. En... hevig uh, <lacht> teleurgesteld droop zij af. Nou, ook niet echt, want het was wel leuk wat we deden... maar het was totaal niet waar ze voor waren gekomen... Maar goed, dat beentje dus. Dat zocht altijd naar repertoire. En waar kun je beter terecht dan bij tekenaars? Dus wij kregen fantastische muziek doorgespeeld door bijvoorbeeld Piet Schreuders, eh, vormgever en vorstger met SCH. Eh, we kregen fantastische muziek van Gerrit de Jager, eh, die, die kwam met Japanse liedjes aanzetten. Fantastisch. En eh, we kregen geweldige muziek van Joost Zwarte. Dat zijn tekenaars en mensen die altijd. Uh, ja, iets aan het doen zijn... waarbij ze rustig naar iets anders kunnen luisteren. En de, de platencollecties van tekenaars... zijn de meest interessante die je kan ja, voorstellen. Ja. Ja. En uh, nou ja, bij Joost stond er dus een enorme... Uh, had, hij had een enorme lijst waar we gretig uitgeput hebben. En we, hebben, ik, ja, we, hebben, we zijn bevriend geraakt natuurlijk. En uh, toen Magnificent Seven ermee ophield... toen ze zei Joost... Tegen mij. Ik heb een idee. Want jij hebt destijds tot Sound on Sound gedaan en het lijkt me leuk om, jou, om eens te praten over een, een idee voor een project wat ik heb. En dat, dat werd dus Jopo in Mono. Ja, daar ja, was hij heel enthousiast over. Ja. Ja. En dat krijgt nu een vervolg met uh, okay. Jopo XL op vinyl. Ja. Maar je hebt hem wel weer solo vol gespeeld. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar ook met ja, pastiges op reclames. Uh, uh, het belachelijkste lied van de wereld, kijk, over zeer veel dieren wordt gezongen. Van baby elephant walk to uh, the, uh, Do the funky one trick pony, of the funky chicken, of what does the fox say. Dat zijn allemaal hele duidelijke ja, dierennummers. Maar een dier waar nooit over gezongen wordt, dat is het stekelvarken. Dus daar heb ik nu een nummer over. Oh ja, dat is waar. Ja. Ja. <laughs> maar je zei net, je bent door die grote maatschappij aan de kant gezet... Ja, die hadden geen behoefte meer aan investeringen in artiesten die, okay. niet, en uh, die ben je geen rendement wilden. Zelf iets op gaan zetten. Ja, zelf nou geproduceerd ja, en zelf op ja, ja, de zoals markt met, gebracht Ja, met Joost. Uh, dat, dat, uh, ik deed het gewoon weer zoals met Sound Sound. Ik hoefde niet naar een studio. Nee. En uh, wij brachten het. Uh, uh, het kwam toen uit bij De Harmonie als boek met een ISBN-nummer. Uh, oh, okay. Dus ja. het was maar 6% BTW ook nog. Ha. Ook nog. <laughs> ja, dat scheelde wel. Ja. Inmiddels is het 29. Maar heb je, maar je dus zelf ook ja. uh, uh, of marketing gedaan en zo? Bekendgemaakt of ging het allemaal via Joost of zo? Nou, of, of kijk, Joost heeft een gigantisch netwerk bij alle stripwinkels. En die stripwinkels, uh, dat is een netwerk dat zich uitstrekt over heel Europa. Ja. Uh, zijn faam snelt hem vooruit in Frankrijk en in, ja, in Spanje en in Italië. Oh, oh, oh, okay. Overal, overal, ja. overal. Dus uh, hij komt met iets. Het is iets leuks. Ja, ja. Het wordt uitgegeven Zeker. door zijn uitgeverij. Of een, een overkappende oh. die manier, uitgeverij die met ogenblik zijn eigen uitgeverij... Uh, ook voor de distributie tekent. En op die manier kwam het dus terecht in stripwinkeltjes in Parijs. Ja. En ja. daar heb ik dit weer aan te danken. Ja. <laughs> Primitief de Futur, want die hoorden dat en die vonden het leuk. Dus die kwamen kijken. En ja. uh, toen bleek ik ook nog zingende zaag te spelen. Dus toen werd ik gerecruiteerd voor dat <laughs> Franse bandje. En daar had ik nog zin in, want dus af en toe een uitstapje naar Parijs is niet verkeerd. En bovendien nee, leert men zijn Frans een beetje bijspijkeren. Dus dat, uh, dat ging allemaal, had <laughs> allemaal taal. educatieve redenen. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeker wel. En ja, dus voilà. Ja, leuk. Ja, dat is mooi. Ja, op die manier, maar ja. op die manier, weet je, de, de, de, de netwerken grijpen op die manier in elkaar. Ja. Als je uh, je terugtrekt op een huisje in, de, in een huisje in de Veluwe nee, dan, je dan, en je wacht hebben. op, op ja. dingen die komen gaan, dan ja. komen ze niet. Ja. Dus uh, ja. ja. Maar het, maar het is, creatieve proces met, met, uh, met Joost. Ja, ja dat Maakt is heel leuk. Een Maakt hij eerst een tekening of ontwikkelen of jullie gezamenlijk een idee? Nee, maar Joost had een oeuvre. En dat oeuvre, dat kende ik goed, want ik was fan. Nee. En uh, hij had ook een platenkast. Dus hij zei van, ja, ik heb dit en ik heb dit. Dus hij heeft een heleboel platen zitten draaien. En daar luisterde ik naar. En ik dacht, oh ja, dat zo... Ja, zoiets, oh ja, dat moet, er, ja, zoiets moet er ook bij. Of ik zat zijn strips te lezen. En dan kwam dan eens op een, op een fragmentje uh, Engelse tekst. Ik dacht, nou, dat gaan we gewoon... Uh, integraal gebruiken. Wist ik veel dat het van de Jay band was, maar goed. Uh, <lacht> dat werd, ja, ja. Het werd dus iets heel anders. En, uh, nou ja, op die manier kwam er dus een soort amalgam tot stand. Want eerst was Zijn Wereld er. Daar heb ik met de platenkast samen, werd dat uh, de liedjes van Jopo. Als het waren door Jopo, maar dan... Jopo was de verlegen om zelf te zingen, dus ik deed dat dan maar. En, <lacht> okay, uh, en vervolgens yeah. tekende Joost daar weer tekeningen bij. Dus het, het, yeah, het had yeah. een soort van... Een uh, dubbel rondzing en dat is leuk. Mag ik wat vragen, inderdaad af jouw uh, experimenten met geluiden. Ja. Je zingen de zagen, je teren en zo. Ja, ja. Hoe uh, ja. ben je daarbij gekomen? Ofzo? Uh, nou, zingende de zagen is allemaal de schuld van Gert-Jan Blom. Want die speelde dat. Oh, die en ik, was, okay. ik dacht van, jee, dat is leuk. Dat wil ik wel eens proberen. Dus hij ja. zei van, nou, probeer maar. En ik had, binnen tien minuten had ik er geluid uit. Oh. En hij zei van, nou, ik heb twee zagen. Jij mag deze wel. Dus ik nam hem mee naar huis en ben gaan zitten oefenen. En toen had... Uh, Gert -Jan, een, een, ja, Gert Jan heeft een wijdvertakt netwerk, mag ik zeggen. Die had een, een vriend op bezoek uit Noord-Ierland. Henry Dijk. Die moet je maar eens googlen. Dag met dubbel G. Ja, Henry, Henry Dijk. Dag. Die maakt. Die, dat is een uitvinder, die maakt de meest kolossale uh, uh, speeldozen... of, of uh, zingende hekken. Of ik weet niet wat. Die man is zo... Het is een wonderlijke wonderlijk genie. En die speelt dus heel goed zingende zaag. En dat had hij acht jaar gedaan op straat. Zo had Gertjan hem ook ontmoet. Ja. Uh, dat heeft hij acht jaar lang gedaan. En dan liefst rond kerst. En dan met en publiek en al die dingen meer. Hij had een heel handig systeem ontwikkeld... over hoe je dan moet zitten. En, uh, en in die periode heeft hij zoveel geld opgehaald dat hij een huis kon kopen in Zuid-Engeland. Echt waar? Ja, doe ja je gaat ja. zwaar onder de radar van de ja. belasting. <lacht> ja, als we dan ja. toch amateur moeten zijn, dan is er ook geen BTW. Anyway, dat heeft hij dus gedaan. En uh, daar heeft hij een, een, een werkplaats gemaakt... Uh, waar hij dus die, die wonderlijke contrapties maakte. Het is, oh, het mooi, is ja. steampunk... Ja. Ja, Zoals je het nog nooit gezien hebt. Ja, ja geweldig. Maar ja. Hij, heeft dus ook een, hij had dus ook een, een. Weet je nog de Monty Python act? Dat er iemand zo staat te slaan op muizen? Die uh, ja. allemaal piepen. Nou, dat heeft hij dus ook Bolle. gedaan, maar dan met speelgoed, uh, speelgoedkatten. Ja. En die, die, die hebben allemaal een andere piep. Je lacht je gek. Het is echt <laughs> zo leuk. Nou, die, die man dus. Die had, en die konden dus zo goed zingen in de zaagspelen. die kwam bij Gertjan langs. En uh, toen zijn we met z'n drieën zijn we een soort van. Dus, uh, ik werkte toen. Uh, als, als, als muziekverzorger bij Hanneke Groentemans op en Vertier. Dus ik zei, we moeten met z'n drie iets doen voor de radio. Dus wij ja. hebben een, een trio op zaag gedaan. Ja. Dat was nog nooit vertoond. Ja, daarna Want de het... zingen de zagen is een za en dan een strijkstok of zo. Ja, er zijn meer mensen die het spelen dan je denkt. Het is natuurlijk heel goedkoop. Het is een echt crisisinstrument. Ja. ja, het is goedkoop. Uh, ja. Ja. Maar het is, als je het goed speelt, is het een heel mooi geluid. Ik vind het... Ja. Ja, ik, vind, zingt de, echt ik vind een theramin ja. ook wel mooi. Maar een Termin is een beetje onpersoonlijk. Mm -hmm. Bij een theramin is het vooral de sport dat je zuiver speelt. Dat is best lastig. Ja. Maar bij een zingende zaag komt er ook nog een sound bij... die te maken heeft met de aanraking en touche van, van je strijkstok... en uh, de, de, de, de, de, de timing, van, ja. de precisie ja. en al ja. dat soort dingen. En ja, ik, het zegt mij meer. Okay. Eerlijk gezegd. Ik ben de Termin ook... Uh, uh, heb ik ook... Hoog zitten, maar het is, het is een ander soort dingen en ik vind de theremin ja, ja. uh, vooral interessant als je het weer koppelt aan alle elektronische experimenten ja, van ja. Delia Dabusche uh, en dat soort lui, die, die, ja. die echt, ja, of uh, Demonstration Inouï. dat is een Franse band waar ik een tijdje theremin bij gespeeld heb. Want die zijn alleen maar bezig met die rare, monstrueuze instrumenten. Dat is erg heb jij nog andere rare instrumenten? Maar theremin is, ja, ik heb het mezelf geleerd. Uh, maar ik had geen filmpjes of zo gezien. En pas toen ik een filmpje zag uh, van Clara Rockmore... De, toen snapte ik hoe, hoe je het eigenlijk moest spelen. Maar ja, toen was het al te laat. had ik mezelf oh, al, al, eigen al slecht eigen slechte eigenschappen <laughs> aangeleerd. Ja, slechte eigenschappen, ja. maar zo gaat dat. En als het effectief is, is, is het effectief. Ja. Voor de zingende zaag heb ik het gelukkig goed geleerd. Want Dan Henry Dyke had de meest perfecte manier van... Uh, spelen, heel, heel efficiënt en dat, dat dat doet dat maakt de boel wel, wel makkelijker ja. ja techniek is altijd handig ja, maar ik, ik vind het leuk raar is dat ik op mijn eigen platen niet zo heel veel zingende zaag maar uh, bij Primitief de Futur bij een heleboel andere bands heb ik uh, ja. Ja, wel zingende zaag laten horen je bent je ook veel Hosken. gevraagd om dat uh, uh, nou ja, in te als, spelen bij uh, Als ik iemand ken en die heeft een zaag nodig, ja, dan... Maar zelfs bij Cassabian, want die hadden mij horen spelen... En die hadden zoiets dus, van: oh, dan moeten we erbij hebben en zo. grappig dus dat een bent ja. als Kasabian jou ja, ze zagen heeft gevonden. Ja, Ja, nou ja, goed, ik was daar toch. Ik was met, uh, met mijn vriend Rick en uh, zij waren bezig met die plaat. En ik had die zaag en uh, ja, ja. Kan je wat spelen? Ja, oh wauw. Dat moeten we er echt in hebben. <laughs> Iets unieks. Ja. Ja, ja. Ja, het, is, het is een heel raar fluitje. Ik bedoel, je kunt heel duidelijk... Dat is, dat is het, ook het grote voordeel over een teremin. Je kunt heel duidelijk horen dat het akoestisch is. En bij een teremin weet je het niet. Het ja. uh, kan van alles zijn Ik vind dit ook ja. een van de hoogtepunten in, in Nederlandse muziek. La Grande Parade. Ah ja, dat is een initiatief van Henk, Henk, Henk Hofstede. Van die zelf ook kunst en muziek combineert. Ik bedoel, ja. er is geen band in Nederland die dat op zo'n perfecte manier doet als, als de, de Nits. Met wonderlijke projecties en filmpjes die, die, die Henk maakt. Ik vind ze allemaal te gek. Echt, echt geweldig. Kan je wat meer vertellen voor de luisteraars over La Grande Parade? Nou, er was een, uh, het afscheids, uh, de afscheidsexpositie in het Stedelijk Museum... Van uh, Sant. Sant uh, Edu de Oh, van Edu de Wilde, ja. Voor Ik Ja, dat is ik, de verkeerde. Allee, allee, allee. Die had dus een, een, een, uh, een, een expositie samengesteld van grote schilders, grote ja, kunstenaars. Ja. die jij graag eens een keertje ja. naast elkaar wilde zien hangen. zonder enig samenhangend verband. anders dan dat ze favoriete werken van hem waren. Dus daar hing. Bonnard, en daar hing uh, Miro. Die en daar zonker. hing. Ja. ja, van alles, yes. van alles hing naast elkaar. En uh, Henk zei: ga er naartoe en kijk naar die schilderijen. En als er een schilderij bij zit waar je een lied van wil maken, ook al heeft iemand anders het gekozen, maakt niet uit, uh, doe dat en dan gaan we er iets van maken. Dus ik kwam ja. toen met een 11-achtste nummer, compleet idioot: Nu dans le Bain van uh, Bonnard. Dat vond ik zo prachtig, nog steeds. Ja. Maar het initiatief is sowieso al heel mooi. Van, Fantastisch, ja. Je pakt ja. een schilderij en wat voor muzikaal beeld roept dat bij je op? Ja. En ja. hoe kun je dat ja. tot ja. leven brengen? Ja. En het is zo goed gelukt op, op, op ja. die uh, LP. Absoluut. Dus, maar ik ben ook heel trots op dat lied, omdat het, het klinkt precies zoals het eruit ziet. De, echt voor mijn gevoel uh, de soort geluiden. Maar het, ik was toen echt aan het experimenteren met... Hele andere soort geluiden dan ik tot dan toe had gedaan. En uh, ja, het klopte. Het klopte helemaal. Ja. Gaat dit jaar ook nog optreden met protestliederen of iets dergelijks? Nee, met uh, politiek incorrecte liederen. Politiek incorrecte, ja, ja. Zijn dat, dat is... geen protestliederen dan? Nee, niet echt. Nou, ja, het is een beetje een, een filosofie. Dat, euh, de show gaat er een beetje af als je van allerlei dingen verbiedt... omdat mensen wel eens beledigd kunnen zijn. Dan ja. is er bijvoorbeeld geen humor meer. Uh, kijk, John Cleese er maar eens op na. Ik bedoel... Het, het gaat om met welke insteek je het doet en op welke manier je dat... Ik bedoel, je, je doet het niet om iemand belachelijk te maken en naar beneden te duwen. Je doet het om... Om te laten zien dat het anders is en dat, het, dat je daar verbaasd over bent... of dat je daar even niks mee kan, of weet ik veel wat. Domme blondjes moppen, kom maar op. Nou ja, ik ben niet helemaal blond, maar oké. Okay. Uh, domme wijven moppen dan. Uh, dat, dat is allemaal prima, maar uh, het is politiek incorrect. We zijn zo woke. We mogen ook, weet uh, je wel, cultureel uh, ja, appropriëren. Ik, uh, dat mag ja, ook niet. Ja. Je mag geen Japanse liedjes zingen of zo, of je mag geen... Nee. Nou, dat scheidt toch uit. Geen profeet. Maar uh, nee. er zijn natuurlijk ja. ontzettend foute liedjes... Heel foute liedjes. Er zijn foute liedjes die nu mogen en die toen niet mochten. En er zijn liedjes die toen mochten en nu niet meer, niet meer kunnen. Ik noem een Eddie Christiani. Die een heel erg liedje had. En dat, dat liedje dat deed... Dat Jij bent mijn chocolaatje. Nou, vult u de rest maar in. <laughs> Ja, maar en toch, dat komt toch in die tijd. Dat is, dat was, nou, het, ja, het is niet ja. zozeer die tijd en ja, ja. het kon toch. Het was meer dat het een oprecht liefdesliedje was... En een, en, een, en een verhaaltje over een zeeman die ontzettend verliefd wordt... en die, die nooit meer weg wil. Ja. Ja, en is, ja. Dus eigenlijk uh, de onschuld zelf, maar ook onschuld uit niks weten. Dat, ja, ja. ja, ja. Onwetendheid. En nu, en nu wordt het geduid alsof het intentioneel was dat om het... Zo neer te zetten. Je, je, u slaat de spijker op zijn kop. Dat, dat, dat, zo wordt Zwarte Piet tegenwoordig ook geduid. Nou, ik kan me voorstellen dat je als... Zwarte Piet telkens wordt neergezet als een domme idioot... dat je dan denkt van ja, en dan is hij ook nog zwart. Dus ik ben zwart, dus krijg ik het er ook van langs. Ja, dan, dan moet je stoppen met Zwarte Piet. Dan is er te veel vermengd geraakt uh, in een in in samenleving. Maar de intentie mag je kinderen niet in de schoenen schuiven. Het is niet bedoeld om a priori ervan uitgaan dat iedereen inferieur is die uh, die kleur heeft. En die intentie daar, daar, daar, ja, nou goed, dat, daar zit hem precies de kneep van hoe, hoe ligt die grens? Het is heel, heel precair. Ja. Ik, ben er, ik ben er, nogmaals, ik ben er helemaal voor dat we zwarte piet omzetten naar een kleurpiet, want dat is ook gezellig. Of naar een, een elf, voor mijn part, of een, of een weet ik veel, of een, uh, een wobbel. Maar um, de de, die, die rare liedjes die, die nu wel mogen yeah. en, en toen niet. En dan gaat het over expliciet seksueel getinte ja, liedjes. Dat, ja, dat okay. soort dingen. Ja. Over liedjes die toen konden en nu niet meer. Zoals een liedje over uh, van Hoagie Carmichael, niet tenminste. Over een vriendin die zo dik is dat hij er omheen moet met een krijtje om een kruisje te zetten... waar hij er een kusje gegeven heeft... zodat hij precies weet waar hij geweest is. Dat is vetshaming en dat is politiek incorrect. Ja. Ja, dat mag niet maar weg. het is nee. zo'n grappig liedje. Waarom... Ah, kom op. Of, of, of Bert Becker, ook niet tenminste. Oh, nee. Die, die, nee. die uh, met Hey Little Girl... een vrouw neerzet die zich netjes moet opmaken... en wachten met kaarsen aangestoken... en een glaasje wijn ingeschonken... tot haar man thuiskomt van kantoor. Nou, dat kunnen we ook niet meer hebben. Dat is, uh, dat is politiek incorrect. En ja. denk ik, zo goed liedje, kom op. Nou ja, politiek incorrect, maar het duidt het in de tijd waarin het gemaakt is. En dat ja. is met... Het is niet alleen met muziek, maar ja. ook met het weghalen van standbeelden. Dan denk ik, ja, het... Ja, maar er moeten geen standbeelden van een, een, een, een oppressie. Ik bedoel, de standbeelden nee. van Adolf Hitler die hoeven hier niet uh, <kwijnt> te staan, nee, toch? Nee, maar die kan je in het museum zetten en, uh, en daar duiding ja, aangeven. Ja, precies. Dus, dus, maar dus, dus, zie je het wel in in het juiste perspectief. Ik geloof van wel. Want ik vind dat je... Alle, alle liedjes die gemaakt worden, worden gemaakt... om uh, een, een band te maken tussen de, de, de artiesten en, en het publiek. Daar gaat het om. Dat dat gedateerd raakt, dat is onvermijdelijk. Ja. Of dat dat plotseling onder de aandacht komt in een verkeerd licht... dat is heel onfortuinlijk. Ik bedoel, als je denkt naar, uh, aan Brown Sugar van de, van de Rolling Stones... dat zouden ze nu niet durven opnemen. Nee. Echt niet. Die tekst nee. gaat over, over uh, vrouwen met zwepen ervan langsgeven. En dat zijn slaven die... Aan, kom, fucking onzicht. Dat is een verschrikkelijke tekst. Maar ik bedoel... nog gaan luisteren. Het is ook een beetje een ding dat we zo uh, doordrenkt zijn van, van de Amerikaanse cultuur... dat we allerlei woke dingen vanuit Amerika hebben overgenomen... die in de Nederlandse samenleving veel minder spelen. Dat is, het is wel een dingetje. Vind ik. We duiken op het eind nog even uh, nou, wel wel de politiek de in. De... Nee, je, je hebt en... trouwens ook nog een lied over Trump gezongen, toch? Ja, ja, ja oh god. Ja, over, <laughs> over politiek over, incorrect over politi gesproken. politiek incorrect gesproken. Ja, Maar goed, die man die heeft de kachel aan gemaakt met al het uh, fatsoen. En uh, dat is als een, als een lopend vuurtje heeft zich dat verspreid over de, over de hele wereld. Want we zien nu Orban gewoon zonder blikken of blozen... Uh, de, de, de homoseksualiteit in de band doen. En we zien, uh, w, nou, ja, en we zien uh, hier de opkomst van van onze eigen Harry Potter, Thierry Baudet... die met toverspreuken probeert om de kamer te bezweren. Zeg, zeg wat een ongelofelijke narigheid. Boreaal, hoe kom je op het idee? Dan moet je maar geen Ja, weet je... Het mengt, alles mengt. En als het mengt, dan is er... Als het mengt, dan raken er dingen onherstelbaar... en onherroepelijk en onafscheidelijk. Mensen trouwen met elkaar. We nemen het doen. Kudung, kudung, kudung. over in de Nederlandse volksmuziek. En we gaan, we gaan koken met, met sambal. Dus, dat, is, dat is maar goed ook, want er was hier geen reet aan. Dit was een moerasland in het grijs. Er was hier geen ruk te doen. was Mijn oma hier waarschijnlijk ook nooit naartoe gekomen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar die, de, al die dingen... En omdat gevoeligheden beginnen mee te spelen... omdat we met zoveel op elkaar zitten... Ja, dan kan het geen kwaad om te luisteren. Nee, naar nou elkaar livestreamen. Yeah. Ja. En wat we dan nog wel willen weten is uh, de nieuwe plaat. Ja. Wanneer komt die? Nou, en waar yeah. wordt die hij straks dus uitgemaakt? Hij is nu gemasterd. En yeah. Concerto, jouw naamgenoot Dick, maar dan yeah. een andere achternaam. Die uh, gaat het uitbrengen. Dus okay. Concerto platen. En dat is heel fijn, want het is dus eigenlijk een soort boekje. Of een boek. En uh, als je Jopo en Mono 1 nog niet had, dan krijg je hem ook. Maar dan op vinyl. Met dezelfde tekeningen. En dan gaat het verder met uh, Jopo 2. Okay. Dus uh, ja. Jopo XL. Mijn, mijn grote vriend Rick Graham... die ik tegenkwam toen 17 was... en heel verliefd op hem werd en al die dingen. En toen duizend jaar niet gezien had. En toen was hij ineens uh, bij Casebian in Nederland. En toen belde hij me op. Hij had op een of andere manier op het, op het spoor gekomen. Dus ik was helemaal... Jeetje, Rick, wat fantastisch! En hij was dus nog steeds in de rockrol bezig met Casebian. En uh, ja... Ik, uh, ik, ik ging naar Leicester ik ontmoette ze allemaal... langs in dat fantastische huis van Serge. En, ja. uh, en ja, dan, dan zie je zo'n band ineens van binnenuit. En alle druk die al die hits met zich meebrengen... en alle uh, griezelgroezel griezel, dingen die, die daarmee spelen En de druk is voor Tom Mayhem te groot geworden. Want hij zat al te zwaar. Ze hadden al een soort van manager aan zijn aan zijn oh, okay. zijde gezet... om te zorgen dat hij niet de hele dat tijd... Dat is de zanger. Dat is de zanger, ja. ja, de zanger, is, ja. Is, ja. En die jongen die gaat zich nog een keer kapot zuipen. Want een halve fles wodka wegwerken... voor het middaguur, dat is toch ja, wel, dat wel is, echt... Dat is, dat is zo... Uh, zo is uh, uh, Graham Chapman ook aan eind gekomen... Ja. van Monty Python. Maar ja, onzekerheid en, en angst... over dat de band hem niet goed zou vinden. Dat jezus... Tom, jouw stem, hoe jij ja. ziet, wat, die, wat ja, ja, ja. jij daar neerzet. Ja. Gewoon geweldig, kom op, ja. man. Ja. Maar ja, dat wilde niet meer in dan, hè? Nee. En het is toch ongelofelijk, want als je zoveel succes hebt ja. En, en. Ja, ja de, feitelijk de adoratie voelt van zoveel mensen. Ja, ja. maar dat. Misschien is, is dat dan ook wel de druk? Dat is de druk. Het is niet voor niks dat mensen zich heel erg terugtrekken. En, een man als Boudewijn de Groot, die komt heel stug over, omdat hij zich. Uh, omdat hij zich, ja, aanbeden wist, op een manier die niet normaal is. En ik denk dat de Stones dat ook hebben. Die trokken zich samen met elkaar op een kluit terug... en de Beatles net zo hard, denk ik. Het is niet oké okay om zo in het middelpunt te staan van adoratie... die nergens anders op gebaseerd is dan op dat moment dat jij dacht... van, een leuk liedje. Nee, kom op. Vee, uh, mag ik jou hartstikke bedanken voor dit uh, leuke gesprek? Nou ja, en lekker, lekker lullen over van alles en een kopje koffie, ja. koffie, koffie, koffie thee erbij. Lekker. Ja. En dit is alweer het einde van de tweede uur en dus het einde van ons programma. Luisteraars bedankt en natuurlijk Vee Lasky bedankt. We eindigen met een nummer van La Vie Verte. Tot de volgende keer. Oh, sky, telling me I'm high, I went out for some milk three days ago, I met Dolly in the street, He knocked me off my feet.